Bij een auto-ongeluk in de buurt van de Turkse badplaats Antalya is een Nederlands echtpaar om het leven gekomen. De twee werden volgens Turkse media geramd door een dronken automobilist. De vrouw van 82 was op slag dood. Haar man van 79 overleed in een ziekenhuis. Het echtpaar komt uit Bergen-op-Zoom. Maar Buitenlandse Zaken in Den Haag heeft nog geen bevestiging gekregen van de identiteit van de slachtoffers. Het kernafvaltransport in Duitsland rijdt komende ochtend pas weer verder naar de eindbestemming in Gorleben. Het spoor is geblokkeerd door actievoerders waardoor de trein niet verder kan. En de politie is volgens de vakbond uitgeput en niet meer in staat om in actie te komen tegen de betogers. In plaats daarvan hebben ze de trein met nucleair afval afgezet met prikkeldraad. Langs het spoor richting Dannenberg in Noord-Duitsland was het de afgelopen dag erg onrustig. Op een aantal plaatsen raakte de politie slaags met actievoerders die zich probeerden vast te ketenen aan het spoor of het spoor probeerden te saboteren. De provincies Gelderland en Noord-Brabant zijn in de Tweede Kamer ondervertegenwoordigd. De provincies vrezen dat er bij besluitvorming in de Kamer daardoor minder goed op hun belangen zal worden gelet. Er zijn maar vijf Kamerleden uit Gelderland, terwijl die provincie er bij een verdeling op basis van inwoneraantal 18 zou moeten hebben. Brabant heeft er 9, terwijl dat er op basis van het inwonertal 22 zouden moeten zijn. Het weer vannacht in het zuiden nog wat lichte regen of motregen. In het noorden en oosten opklaringen. Minimum temperatuur rond 3 graden. Overdag overwegend bewolkt en af en toe wat regen. En het wordt dan 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort, Zandvoort heeft het. het al 20 jaar. En jij beleeft het. het. ZFM in 2010, al 20 jaar live. We met, met nu de nacht. I settle on the sofa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 van zon Cause I need to handle me right now Yeah, yeah, yeah Hey, still feeling myself, I'm like out of control Can't stop, now. more shots, let's go Ten more rounds, can I get a KO? Pop around, she's trying make me poke hey,